Een uur. Door uur. Doral Megens met het NOS-journaal. Bij een schietincident in Amsterdam-West is vanmiddag iemand om het leven gekomen. Een ander is ernstig gewond geraakt, meldt de politie. Er is een verdachte opgepakt nadat de vermoedelijke vluchtauto aan de kant was gezet. Dit incident gebeurde vanmiddag even voor 4 uur op het Hugo de Grootplein in Amsterdam. In de buurt van een Italiaans restaurant. Over de toedracht is nog niets bekend. In Groot-Brittannië is geschokt gereageerd op de vondst van 39 lichamen... in een container op een vrachtwagen. Die stond op een industrieterrein in Grace, een plaats in de buurt van Londen. De doden zijn mogelijk migranten die naar Groot-Brittannië wilden... en de vrachtwagen kwam vermoedelijk uit Bulgarije. De bestuurder een Noord-Ier van 25 is opgepakt op verdenking van moord. De politie is een groot onderzoek gestart. Vliegtuigbouwer Boeing heeft in het derde kwartaal fors minder winst geboekt... dan vorig jaar... Het gaat om een daling van 53 procent tot omgerekend ruim 800 miljoen euro. Belangrijkste oorzaak is de crisis met de Boeing 737 Max. Dat toestel staat al acht maanden aan de grond na vliegrampen in Indonesië en Ethiopië. Ook lijkt Boeing de dupe te zijn van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. Het Openbaar Ministerie verdenkt een boer uit Werkhoven in Utrecht van het stichten van twee branden en van witwassen. Tot nu toe werd hij alleen verdacht van het in brand steken van zijn boerderij in het Gooi. Maar hij is nu ook in beeld als verdachte van een brand vorig jaar in Koten. De man had het huis gekocht voor zijn personeel, maar nog voordat de koopakte was gesloten ging het in vlammen op. Over het mogelijke witwassen wilde het OM vandaag verder niet zeggen. Dat onderzoek loopt nog. Het weer vanavond en vannacht is het tamelijk bewolkt. Minimumtemperatuur 9 of 10 graden. Lokaal ontstaat dan ook mist. Ook morgen begint de dag met wat mist. Later wordt vanuit het westen de bewolking dikker. De maximum temperatuur morgen opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A2 amsterdam Den Bos, een half uur vertraging tussen Maarsen en Vianen. De rechte rijstrook is daar dicht na een ongeluk... Een kwartiervertraging naar Amsterdam op de A4 vanuit Den Haag tussen Burgerveen en Schiphol. In de A5 Hoofddorp Amsterdam verknoopend Raasdorp een half uur vertraging na een ongeluk. De rijbaan is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Mama zegt dat er man een oude zij bij ze slijmer is En zij dan roept zij uit dat kinderzee de zee, ze is hier zo fris Ze plaatst de deelt met vrede is hier, haar vlaaier, op oh, Maar plotselen roep ze gil, de zin zit in mijn gaan naar de zon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 Dan was je ja. jong van school af. Ik, Want ik had even nagekeken hoe oud je was wanneer je geboren was. Nou, ik was 15 en toen zat ik in de derde klas van de MAVO en toen zei mijn moeder tegen mij: Als je blijft zitten moet je van school af. Ik denk: Dat is heerlijk. Ja. Dus ik bleef pomp zitten de volgend jaar. Precies. Ja. En toen mocht je dus. Uh... En toen mocht ik in de bakkerij werken. En, en, ik... en op welke school zat je op de dag? Nee, ik zat op de Bos Halverschool in Heemstede. Oh.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 Ja, ja. Maar er was een zonderschool geweest, ja, als de mensen zaterdag die school schoongemaakt hadden natuurlijk, was het een, uh, ja, logisch dat er zondags als een zonderschool geweest was, dat er dan weer rommel op de grond lag.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 op vrienden en film hand in hand zaten wij daar pater we zagen de grachten het water en keken in het park naar de sterren ik zei dit was een dag die om in de lijsten een dag als een mooi schilderij dit was een dag die om in de lijsten de reden daarvan dat ben jij ik zei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 In moken de bloemetjes buiten. We zochten toen al onze plekjes weer op. In het mooiste decor van ons leven. Ze was anders dan toen. Behalve die zoen die ik jou in het park heb gegeven.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 En ja, dat is altijd wel een modezaak gebleven. Maar wie er allemaal ingezet hebben, dat weet ik niet. Is ook niet. niet belangrijk. Nee. We, we gaan wel. gewoon rechtsom. Nou, nou althans, dan gaan we uh, nu de dat dat in. in. En dan komen we op nummer 12. Daar woonde de familie Piet Bol. Piet Bol en zijn vrouw was Krijntje Keur. Dat was een zuster van mijn vader. En die had onder andere een begrafenisonderneming. Hij was, had een petroleumhandel.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 Wilt u bellen dan is dit een mooie gelegenheid 5730393 We wachten op mensen die ons nog veel meer kunnen vertellen En we gaan even naar Jan Kool naar de muziek Dank u wel bruin, versneeden wit Een halfje casino Bij elke tweede rol beschuit Een krentenbol cadeau Ik loop de zeulen met die mand Dat is een heel gedoe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 Ik kom tot aan de deur, mevrouw, ook in die hoge flat Maar verder kom ik niet, mevrouw, ik breng geen thee op bed Hey, hey, word wakker, hier is de bakker Hey, hey, word wakker, hier is de bakker Hey, hey Maanzaad broodjes heb ik niet, wel krentenbrood met spijs u dat niet lekker vindt, dan bent u niet goed wijs. Mevrouw, mijn brood is op en ik heb geen inkadet. Wil wel een dansje voor u doen, want ik was bij het ballet. Hey hé, hey, word wakker, hier is de wakker Die arme stakker, wat een jakker.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 He, want we hebben gehad uh, de, uh, de hoek van de uh, Diaconie, uh, Huisstraat en de Diaconie Huis-Dwarsstraat. He, wat een prachtige namen allemaal. En uh, dat stukje waar we nu nog lopen heet nog steeds Diaconiehuis, want...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 Ja, de bakkerij. En dus dan liep je zo schuin als je vanuit de handel staat aan. Dan ja, het stond dan schuin. Stond schuin. Een beetje, ja. Dan zag je die mooie steken al Had dat een bepaalde betekenis? Nou, het is, eh, ik denk dat de handelsnaam van mijn vader geweest is. We hebben het er nooit over gehad. Hij heeft die handelsnaam nooit echt gebruikt. Want het is altijd bakkerijkeur geweest. Ja, ja. Inderdaad. Ja.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 Danste ik die avond een tango met jou, hoe je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 Ja, maar dat, dat als je dit niet weet, als je niet echt van Zandvoort komt, dan is dat natuurlijk een, uh, ja, een moeilijke zaak. Mijn vrouw had precies hetzelfde, die kwam met dat dus die wist het ook niet. Precies. We gaan ja. verder wandelen. Nou daar dan hadden we nog tegenover de Gebroeders Loos, de Loods van Schuiten de Kolenhandel. Waar later ook nog de aannemer Termaat in gezeten heb. En heel veel later zat Jan Molenaar erin, die helaas pas overleden is.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 en natuurlijk het ijsje van 10 nee, twee cent, Nee, 2 cent. Nee, ik was, was bescheiden. bescheiden. Ik was <laughs> bescheiden. Op nummer 12 had je Bol, de aardappelhandelaar.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 Hij wilde zijn vrouwtje eens lekker verrassen, met zeven met spassen kwam hij naar binnen toe. Daar zag hij de rug van zijn buurman, de slager, een effetje slager, daar zag hij zijn vrouwtje Pien. Eerst dacht hij nog dat hij dubbelt zou kijken, maar spoedig zou blijken, hij had het wel goed gezien.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 Hij schoof hem daarna af, staait hij in de oven, het was niet te geloven, ja dat was gehoord. Hij heeft ze door dat hij de oven goed voor de flink bruin laten worden en nam ze er toen uit. Hij zette hen naast hem de suiker te en als spekulaas op en zo voor de been.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 Op nummer 22. Zat... En waarom heette die De Kouwen? Ja, want anders wisten ze niet welke keur. Het was natuurlijk. Ja, je had he? Het was heel niet veel van keur, Baggetje, het he? was van De Kouwen of okay. van De Reu. En... We, gaan, we gaan kijken of we dit even in de studio kunnen brengen. Op ja, nummer 22 zat Dirk van der Werf met zijn melkbedrijf en kruidenierszaak. Kunnen we rechtstreeks in de uitzending. Wacht even, Maarten. Ja, we hebben verbinding. Kunt u ons horen? Hallo, kunt u ons horen? Kunt u ons horen? Een moment. Hallo? Hallo? Hallo? Niet? Nee, er wordt niet, niet tegenwoordig. Te met... Ja. ja. Uh...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 En op 12 woonde de familie Halderman. Ja. En op veertien woonde nee, de familie Bol de Aardplaboer. En op 16 woonde de familie Paap en op 18 woonde Gretje de Beer. Ja, klopt. Dus ik denk dat hij zich een beetje vergist heeft. Uh, uh, in, in welk opzicht uh, heeft uh, In welk opzicht. Uh,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 Ik heb met Maarten op school gezeten. Ja, het een grietje hè? Oké. Okay. Ja, ik hoorde het al. Ja? Ja, en u hoort het hoor als ik de nummers op elkaar gegooid heb. <laughs> Oké, okay. Ja.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 En daarnaast het bekende timmerbedrijf van Luindijk en Wiesenberg... die in de Koninginnenbuurt heel wat huizen hebben gebouwd voor de oorlog. Luindijk was tevens rentmeester van Kwellers...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 hebben we de badarts Gerard Mol hier in de studio en dan gaan we praten over zijn 50-jarige badarts hier in Zandvoort.